Wat moet je in vredesnaam nou met een vijfde wiel aan een wagen? Losgroeven, leeg laten lopen, opbergen in je achterbak. Zo is het eigenlijk ook in het woonhuis boven café De Kip. Maar Toos en Mees een gelukkig echtpaar zouden zijn als ze akkie niet hadden. Haar vader, zijn schoonvader en de vleesgeworden verbeelding van de uitdrukking drie is te veel. Zelfs een citroentje met suiker. Ja, wat kan je daarvan zeggen, jongen? Het is een eerlijke boterham, maar je komt er niet bij in het Rijksmuseum. de lakens <laughs> uit in deze fase van de wedstrijd. Als je me diep in mijn hart kijkt, dan kom ik kom er niet naar na. Dan vind ik het sowieso al wonder dat iemand zijn geld kan verdienen met een paar plaatjes schieten. Kijk, in mijn tijd. Pa. namelijk. Pa! Ja, ik zit er wel jongen. Oh, dat ik dat niet in de gaten had, zeg. En ik maar denk dat je gewoon expres door FC Twente in zat, alul. Het is madi. Over die fotostudio. Ik zeg tegen ik zeg. Ik zeg ik ja, ja, ja, ja, ja, pa, ik heb alles gehoord. Het is goed, met je. Ik zit voetbal te kijken, dus vind je het erg om ergens anders te gaan zitten beppen? Nee, het zal niet waar zijn. Herhaling. Ik wil de herhaling zien. Ja, ja, zo is dat. Als je maar hard genoeg tegen de beeldbuis speelt, dan horen ze je wel in het stadion. Maar, nee, dan... Ja, wat nou weer? Ik zit... Kijken. Ga ergens anders hier met die telefoon. Denk je dat nou toch niet over... Misschien wel, dit Mag een oude man met en Dat ene uurtje oh. dat ik hier voor mezelf heb, mag ik nog wel eens... Ik is niet wel... gezellig thuis komen zo. Ja, ja, maar hij, hij zit toch... Jammer in hij, in de jammer, de hij, de de jammer de hij. Jullie lijken wat we kleine kinderen. Nou, als je me ooit een kleinkind had gegeven, dan had ik me misschien niet als één hoeven te gedragen. Oh-oh, nou heb je het gedaan. Wat zei je dan? Nou ja, ik mag toch wel wat zeggen. Wees blij dat ik me uit. Pa, het lijkt me beter dat je even verder gaat bellen in de slaapkamer. Ik hoef je nou even niet te zien. Oh, nou. Het is wel goed dat je moeder dit niet allemaal hoeft mee te maken. jongens, jongens. Je bent net op tijd, mop. Hij zou nog niet voor de tweede helft kunnen doen? Hij zit al een half uur door te meijeren over de studio van Manik. Ik zeg, Mali, ik zeg, luisteren... Ja, moet je op met dit je... moment ook even niet tegen mij te beginnen. Wat, wat, wat heb ik gedaan? Oh, oh, nee. Toos. Tooske toch van me. We hebben het toch altijd goed gehad met z'n tweeën? Jawel. Kijk, het was leuk geweest als er een kind was gekomen. ja. Dat kwam niet. En stel je voor dat ons kind op jouw vader had gelegen, oh. Dan hadden we het alsnog moeten smoren. O, oh. oh, Meisje. Oh. Hij heeft gewoon te weinig te doen. Sinds dat hij de kippen ons heeft overgedaan. Ja, en dat laat hij ons ook geen dag vergeten. Zeg, waarom laat je hem niet zien hoe internet werkt? De computer staat in de achterkamer. Die zit hij ons ook niet in de weg. Oh nee. De laatste keer dat ik hem iets probeerde uit te leggen, toen ging ik met. Dan kan met jij die... weer in alle rust naar FC Twente kijken. Nou ja. Ja. Nou, als je het zo stelt. Alsjeblieft, Manny, in bessen Zeg het niet nog meteen of tanden, maar ik heb nog een bonnetje van je overstaan. Al een weekje of vier. Ja, ja. Zeg. Waarom zie je eruit alsof je al weken niet geslapen hebt? Je wallen onder, onder je wallen man. Breek me de bek niet los. Ik moest pa wegwijs maken op het internet van Toos. Tien jaar van mijn leven. En dan snapt het nog, nog niet. <laughs> ja, lach jij maar. Het lach is mij wel vergaan. Drie uur heb ik met hem gezeten. Drie uur? Drie uur uitgelegd dat het enige wat hij hoefde te doen het icoontje aanklikken was. Ja, nou, en te moeilijk. Ah, dat bestaat niet. Dan heb je het gewoon niet goed uitgelegd. Probeer jij maar eens iets uit te leggen aan akki Palfrenier. Je kan net zo goed tegen de bankjes dan kletsen. Eerlijk, die man die heeft een plank voor zijn kop... waar je een heel veel ze-schip uit kan zagen. En dan heb je aan het eind nog hout over. <laughs> nou, ik doe het wel. Wat? Ik leer pa wel hoe je moet internetten. Op de computer in de studio. Fluitje van een cent. Oh, als je, als je dat voor me wilt doen... dan, dan, dan, dan verscheur ik meteen je bol. Oh, nou, eh... Uh... In dat geval, kan ik je er nog een aanbieden? Zet het maar op die oude bom. Nou, uh, proost. Hallo. Hallo. Hebben we wat te vieren? Het licht aan het einde van de tunnel. Wat? Nou, nee. nou, mees vertelt net dat je zo graag het internet op wilt, pakken. Niet. Wel, nee. Allemaal flauwekul. Mees begrijpt er zelf helemaal niks van. Nou, nou, nou, nou. Ja, heeft hij al verteld van gisteravond? Hij wilde uitleggen hoe het zat, maar hij kwam er zelf niet eens uit. <coughs> maar niet. Uh, pa, kom vanavond anders naar mijn studio ik heb, uh, ik heb net een nieuwe computer Leg ik het wel uit Ik op internet, maar nooit niet Goed, dat is dan afgesproken Ik zie je vanavond, uurtje wacht. Oh jongens Oh, kijk nou, kijk nou tot de ali. Kijk wat ik gevonden heb. Oh meid, wat een schortje. Oh, ja. Ze is me helemaal gevolgd tot hier op de stoep. Nou, toen heb ik hem meegenomen. Volgens mij is het een zwervertje. Ja, nou, vergeet het maar. Ik uh, Ik ben allergisch voor poezen. Mees heeft gelijk. Dat smerige beest komt er niet in. Oh, ga nou toch op, zeg. Wat is er nou hygiënischer dan een poes? Dus jij vindt eigenlijk dat je iemand die op straat staat niet per se onderdak hoeft te bieden, pa? Sorry, meis. Je staat er helemaal alleen voor, jongen. niet tot vanavond. Tot vanavond. Oh. Luister, Toos. Je kunt toch niet elke harige dakloze maar mee naar huis slepen. Oh, kijk dan nou, dit arme ding. Ja. Moe, hongerig, koud. Ja. Kom jij maar lekker bij mama, hoor, schat. Ah. Oh. Oh, wat lief. We halen een poema huis. Niet ongelogen. Zo'n joekel is het. En als je begint te spinnen, dan rammelen de kies achter in je keel. Ik zeg hem tegen Toos Toos: Als je me ooit een kleinkind had gegeven, dan. Let's oh. nou even op. Oh nou ja, denk je dat ze naar mij luisteren? Wel, nee. Voor de tiende keer. Dit is een muis. En als je die beweegt, gaat het pijltje heen en weer. Nou, met dat pijltje ga je dan op dit icoon staan. Zeg maar, dan... luister eens, heeft even te drinken in Ik krijg een enorme droge keel door het internet. Te... Koolkast. En als je op dat icoon dubbel klikt, dat is twee keer, dan opent het programma vanzelf. Moet jij dat ook hè, Manny? Oh, god. Ja. Nou, alsjeblieft, jongen. Gezellig, hè. Yes. <laughs> Ik kom hier eigenlijk nooit gek, hè. Het internet is een bron van informatie. Nou, wat wil je weten? Dan kun je het met Google zo opzoeken. Even kijken. De laatste keer dat ik hier was, dat. Maar Jongen, hou op nou. Dat doet zozeer. Ik, ik probeer je te, iets uit te leggen. Als je de muis beweegt, gaat het pijltje heen en weer. Daarmee ga je op het icoontje staan. Dubbelklikken, dan spreek je. En dan opent het programma vanzelf. Een bron van informatie. Zit je hem in de maling te nemen? <laughs> nee. Zeg, Mani, die meisje, Nou, je had hem moeten zien. Die zware van jou, die laat zich zo lekker makkelijk op de kast, ja. <laughs> Daar word ik iedere keer zo vrees <laughs> me <maar> van genieten ook. <laughs> je kent hem, je kent hem. <laughs> Dat is zoekkapitein Wurik. Uh... Nou, nou, maar ben jij vrolijk? <laughs> ja, het is je gelukt. Een paar snapt het internet. En dan zit hij de hele dag vastgeplakt aan de computer. <laughs> je hebt er geen kind meer aan. Maar, eh uh, Maar ben jij niet vrolijk? Nog steeds depressief over die laatste trouwreportage. Ach, weet je wat het is? Het is gewoon altijd hetzelfde. Mannetje, vrouwtje, in een parkie, op een bruggetje... bij de treurwilg. Altijd diezelfde treurwilg. Wat doe je het allemaal voor? De poen? Ja, dat ook. Maar er huist een artiest in mij. Creativiteit, die van binnenuit tegen de wanden drukt. Het moet eruit. Wat moet eruit? Mijn talent. Oh, dat... Nou, als jij denkt dat je wat artistiekelers moet gaan doen, die houdt ze dan tegen. raap van de kunst in de mond tegen vroegende kleuren. Hé? Uh, nee, niks. Zeg, wat vind jij nou van dat gedoe met die kat? Ligt het aan mij of is dit niet helemaal gezond? Moet je ze zien gaan met z'n tweeën. Ach, laat ze toch. Het is niet echt iets om de dierenbescherming over te bellen. Hé, hey, ik kan de dierenbescherming bellen. Ach, liefste liefie. Wat ben jij mm. toch mooi, hè? Ja, ja. Jij bent mijn grote knappen. Ja, het zijn net kinderen. Ja. Maar dan kinderen die niet terugpraten. Nou, dat geldt een hele jos. Meisje en ik hebben ze nooit gekregen. Nou, uh, begrijp me niet verkeerd. Ik hou van mijn dochter. Natuurlijk hou ik van mijn dochter. Ja. Maar ja, ze belt niet, hè? He? Ze oh. heeft haar eigen leven. Dat ken ik billig hoor. Je moet ze laten gaan. Ja. Een kaartje met kerstmis. Nou ja, jij tenminste meis nog, hè? Toegegeven, met paar meis in huis ben ik de trotse moeder van twee puiters. Ah, de mannen in mijn leven. Ze konden het niet aan dat mijn hart aan het theater behoorde. De artiest in mij was sterker. Maar u was toch souffleuse? Ja, dat is de tol van de roem, hè. Oh, schatje, gaat het wel? Nee! nee. Ik bedoelde de kat. Oh, je moet tegenwoordig een kat zijn, Rob. Meis? Meis? Nou, waar ga je nou naartoe? Toes. Toes. Toes. Ben je uh. wakker? Uh. Ja, nou wel. Is het alochtend? Nee, nee, het is half twee. Half twee? Ja, maar, maar, maar, maar die kat zit naar ons te kijken. Kijk dan. Oh, ah, die schat. Die schat? Konijntjes in de koplampen zijn we. Zie je wel hoe vals ze naar ons licht te kijken? Het is een kwestie van tijd voordat ze... Voordat voor dat wat? Eh, uh, niks. Oh, is mijn mannetje bang voor mijn kleine poesje? kan mijn stoere tweet niet slapen, omdat er een heel eng monster in de slaapkamer is. Ik ben helemaal niet bang. Daar gaat het helemaal niet om, ik ben. Handen omhoog, of ik sla je ergens in. Papa, oh, pa. laat die pan me zakken. Er is geen inbreker te bekennen. Mijn stoere man is bang voor mijn poesje. Oh, als iemand dit zou horen, dan zou dat heel verkeerd opgevat kunnen worden. En, en waarom ben jij nog helemaal aangekleed, pa? Het is midden in de nacht. Oh, oh niks. Ik, ik zat toch een beetje te internetten. Nou, dan ga ik nu maar weer terug. Wist je dat je kon shetten? Leuk, hoor. Dag. Zetten? Oude, hoe gekker. Ja, maar wat zit hij daar dan toch allemaal te doen? Nou, hetzelfde wat iedereen doet als je ineens een schat aan informatie tot zijn beschikking krijgt. Vitale zeventiger zoekt jonge blom en dergelijke dingen meer. Oh, nee, hè. Zo, en dan ga ik slapen. Je hebt alleen nog een punthoed en een bezigstel nodig... en het plaatje is compleet. Doos, je kunt niet achter de bar gaan staan met een zwarte kat op je schouder. Oh, ik weet nog zo goed, hè, dat ik de kip overdeed aan jou en mij. Oh, en... ja, ja, aardig. ja, dat van die kip, dat weten we nou wel. Zeg, uh, ja. pa, wat zit je daar eigenlijk de hele ja. tijd te doen, daar op dat internet? Oh, niks. Ach, kom nou, pa. Je weet toch dat je mij alles kunt vertellen? Zit je, zit je soms te hard te jagen tegen de computer? Nou, ja, zoiets, ja. Toos. Pa. Ik heb de liefde ontdekt. Hmm, Wat? Porno? Ach nee, toch zeker? De liefde op wareliefde.nl. Oh? Vertel! Wareliefde, pa? Punt, Punt Goed idee, hoor, voor jou, toos? Om mij internet te leren. Pa, iedereen weet toch dat die datingsites oplichters zijn? Je denkt dat je met een hele leuke vrouw zit te shitten. Maar eigenlijk blijkt het een, een harige vind met zes psychische stoornissen. Nee, Toos, zo is het niet. Jet? Jet? En? Heb je de rol voor Jetje gegeven? Tante Ali. Oh, gepakt. <lacht> nou, sorry Toos. Ik, ik ben het echt met je eens, hoor, meid. Maar, maar, maar serieus, Ak. Denk je dat ik bijvoorbeeld ook iemand zou kunnen tegenkomen op dat uh, ware liefde? Punt NL. Waarom niet... Ali, ik had de eerste avond gelijk weten. Nee. Nou, lekker type zal dat zijn... dat zichzelf zomaar aanbiedt op internet. Zeg eens, pa. Heb ze met grote letters wanhopig op de voorhoofd staan? Hé, hé, hé, hé. Je hebt het wel over mijn jet, hoor. Jouw jet? Oh. Als ik even in je eigen woorden mag citeren. Het is maar goed dat mijn moeder dit allemaal niet meer heeft hoeven meemaken. En dan nog iets. Dat mens komt er hier van zijn levensdagen niet in. Kom maar, poes. Nee. Wij gaan. Nee. Toos, Toos, luister nou. Toos! Ach, ach, ach joh, die, die, die trekt wel weer bij. Zeg ook, wat kost dat nou om je daarin te schrijven? Punt en L. Ach, hier, mop. Een lekker bakkie. Ja, ja En hou nou eens op met dat janken. Je weet toch hoe pa is? Hè, Poesie? Oh, onze moeder zou zich omdraaien in de graf. Oh, het is allemaal jouw schuld. Hallo? Als jij niet had verteld hoe het moest. Het moest voor jou? Oh. Het lijkt me wel lekker rustig eigenlijk. Vooral voor jou en meestal. Ja, nou. Het is is, tenminste, wat vaker het hoort op. Oh. Eh, misschien trekt hij zelfs wel bij haar in. Oh. Zijn jullie zo mooi vanaf? Oh. Wat is ze nou? Ja. Ik dacht dat jullie er gek van werden om hem de hele dag over de vloer te hebben. Oh. Vrouwen, ik zal ze nooit begrijpen. Nee, dat weten we maar niet. Maar halve pa misschien nog niet. Zeg, die kat van jou. Ach, ze kraapt alleen maar een beetje tegen dat statief aan. Wat heeft iedereen toch tegen mijn poes? Jij, pa, mees? Mees zo? Ja, mees zo. Maar, maar dat bedoel ik niet. Die poes. Nou, dat is echt het perfecte He. onderwerp voor mijn studie. Hé? Weg met die trouwreportages. Met zo'n fotoserie zal ik naam gaan maken. Dat weet ik zeker. Kan ik haar vanmiddag lenen? Wat? Leen, hè? Ja, alleen vanmiddag even. Nou, nou vooruit dan, oh, maar. Fijn. Omdat dit de eerste poes is waar ik je ooit enthousiast over heb gezien. Maar ik wil wel dat je met Pa gaat praten. Ja, ja, ja. Oh, wat oh. oh. ja, zeg. Ja. maken is dit. Oh. Pa, grap eens op mijn rug. Ja, ik grap jouw rug. Als jij de mijne knapt. Goed. Koedie, koedie, koedie, kijk eens liefde. Wat mama voor jou gekocht heeft. Oh, het is die rotpoes, Ben. Ik zei toch dat ik allergisch was? Ik dacht dat je gewoon bang was. iets minder. Oh, nou, dan ben ik zeker ook ineens allergisch. Jongens, wat is dit hier? Hey, Mari. Hallo. Hey, zeg, wat hebben jullie allemaal? Jeuk. Ja. Oh, wat rot. Wie wil mijn foto zien? Uh, kijk eens even. ik ja. heb ze negen over. Oh. Hier. Vakwerk, hè? Nou, ja, nou, nou. Ah, alweer die poes. Ik kan dat door mijn beest niet meer zien. Pardon. Dit is mijn reportage De Kat als Zenmeester. Ik heb de hele etalage van de studio ermee volgehangen. Oh. De krant, mevrouw Toos. Ah, dankjewel, moppie. Je ziet er weer goed uit vandaag. Ja, hè, poes. Zo kan die wel weer. Cool. Die foto's. Die compositie. Die kleuren. Nou, nog ooit eens van een ander. Het is toch niet te geloven dat alleen de krantenjongen deze kunstwerk op waarde weet te schatten. Volgens mij heeft die kat vlooien. Of hebben jullie toevallig allemaal tegelijk jeuk? Tot ziens mevrouw Toos. Dag. Dag jongen. Toos? Wat nou? Kom maar mee hoor poes. Ik ga nu de GGD bellen Toos. Of in elk geval acht buiten wezen ah. Dat gaan het met die bal. Als jullie me ooit een kleinkind hadden... Het komt helemaal niet door die poes. Het komt door die jet van jou. Je hebt vast iets opgelopen bij dat rare mens. Voordat je haar kende, hè? Had niemand hier ergens last van. Voordat ik haar kende? Ja. Twee dagen geleden bedoel je? Nou moet je toch opbouwen, To. Hé, hé, hé, hé, Ja, Nog even over dat uh, ware liefdepunt en Elm, hè? Nee, ja, luister. Vanavond zie ik hem weer. Oh, ja? Ja. En, en, en wat gaan jullie dan doen? Nou, nou dat We... zal ik je vertellen. Vanavond kom je die meid keurig aan ons voorstellen, pa. Wat doet ze eigenlijk? En wat doen de ouders? Nou, Thomas, ik weet niet of ik daar nou zou. Het moet alles afgelopen zijn met dat stiekem gedoe. Alles in het netten. Je kunt je afvragen of dat wel zo'n goed idee is. Wat hangt die army Jet boven het hoofd? Dat moet u maar aan Mani vragen, tante Ali. Die heeft Pa ook wegwijs gemaakt op het internet. Moet je kijken wat daar wel gekomen is. Ik heb het al gevraagd aan Mani. Die zegt dat hij nog steeds een pols van 160 heeft van die eerste les met je vader. Ah, dat valt wel mee. En trouwens, ik vind het heel leuk voor pa. Heeft hij ook eens wat? En zo is dat. Ik heb gisteren voor het eerst een hele wedstrijd uitgezien. Ik wist niet dat het na de rust ook nog doorkeerde. Oh, Mees. Wat is het trouwens hier voor een putlucht? Oh, Mees heeft alles onder de spray gespoten. Zelfs de plastic bloemen hangen slap. Maar, maar dat is toch ontzettend giftig. Ik, niet zo giftig als toor. Ik zou niet graag in de schoenen van die Jets nou. Goedenavond, Sam! Aki. Hey, ja, Jet, dit is iedereen, iedereen, dit is Jet. Goedenavond. Aangenaam, ik ben Mani en dit is mijn zus Toos. Mm -hmm. En die houdt de Twente daar achter de bar, dat is mijn zwager Mees. Mees geeft die mensen eens wat te drinken. Wat ontzettend leuk om jullie te zien! Je ja, Akkie heeft al zoveel over jullie verteld. Ja. <laughs> dan tante Aal. Hij kent er net twee dagen. Wat kan ik jullie inschrijven? Oh, maak je maar niet druk om mij, hoor. Uh, doe maar wat makkelijks. Oh, ja. Zet ons meteen maar aan het werk. Dat loopt hier maar binnen, alsof alles van haar is. Dat deelt maar veel uit. Toos, wat een prachtige poes heb jij daar. Wat een liefertje. Hé, koenie, koenie, Tante Ali, heeft u even een momentje? Ja. Mani. Heb jij die prachtige foto's gemaakt? Je ja, Akkie en Nick zagen ze bij je in detailage de halen. Nou, ze kunnen zo in het Rijksmuseum. Oh, dankjewel. Heb je ooit zo'n kring gezien, papa? Dat dat nou, ik weet het niet. Dat lijkt me wel een leuk mens, eigenlijk. Oh, nou, toos? De, toos, wat is er nou? Hé, hey, Toos. Het is een kwestie van het juiste oog hebben, hè? Als fotograaf moet je net die dingen zien... die Jan met de pet over het hoofd ziet. Knap, hoor. Zeg, uh, ik mag toch wel Jet zeggen, hè? Hm. En nog even over dat... ...wareliefde.nl uh... Ah, hier zit je dus. Toos, ik heb jij vanavond meegenomen... ...omdat jij daarom vroeg. Maar had lekker op het terras van het Amerikaan kunnen zitten. Je, je moet doen wat je niet laten kunt. Oh, een meisje van me. Je weet toch... Je weet toch dat ik je moeder nooit zal vergeten? Nou, dan lijkt het anders niet op. Waarom ga je niet meteen een salsa dansen op de graf, hè? Met Jet in een rood streppelis jerky. Ah, schat. <lacht> schat. kom nou eens even bij je oude vader. <lacht> Jet is een best mens. Maar als je moeder nog leefde, had ik haar niet zien staan. Dat weet jij toch ook, lieverd? Ja. <lacht> Mama had daar meteen een hoek gegeven. Ja, en met die ringen, die ze het om had... ...had ze nog wel gewonnen ook in de eerste ronde. Ja. <laughs> Lieverd, het. het leven met je moeder was niet saai. Maar ze is er niet meer. Ik, ik ben er maar alleen. En toen Mees en jij de kip hadden overgenomen... ...soms, dan word ik smorrels zwakker en dan denk ik... ...als ik gewoon zou blijven liggen... ...dan zou het niemand opvallen. Ach, pa... Wat een onzin. Nou ja, misschien wel. Maar toen bleek dat ik nog goed in de markt lag. En <lacht> toen voelde ik me eens twintig jaar jonger. <lacht> en nu, als ik wakker word, dan weet ik, iemand zou me missen als ik niet meer opstond. Ach, pa. Ja. Maar als jij niet wilt dat ik Jet nog zie, dan mag ik er vanavond nog uit. Oh, pa. Oh, het spijt me zo. Nee, natuurlijk moet je met Jet uitgaan. Het lijkt me een tof mens, pa. Echt? Ja, en ik ga nu met je mee naar beneden. Ach ja, poes, ja, natuurlijk mag jij ook met mama mee, hoor. Oh ja, nog even over die poes. <kluziek> <kluziek> oh, oh, oh, oh. <sluziek> <sluziek> nu zullen ze wel niet meer durven. Mees, wat doe je? Vloor oh. je, je, verdelgen. Want anders oh. vloog je. In de oorlog had je pas ja, ja, vloog. In ja, oorlog, nee, Nou, nou je ja, ja, dat niet ja. moeten horen, pa? Nou, dan moet je het zelf maar weten. <sluziek> Maar het lidmaatschap heeft er 24,95 gekost, aan Ali. Ja, nou, ik, ik bid je een tientje, punt. En dat is toch prachtig? Zeg, waar hebben jullie het over? Nergens over. Uh, ja, nou, Akki wil van zijn abonnement op Waarde Liefde of. Ja, als je toch al aan de vrouw bent. Ja. Ach ja. Wat nou, ach ja? Oh, koedie, koedie, koedie, stil maar, poes. Ja, de kleine voelt zich niet zo lekker meer sinds dat Mees ons allemaal gespreid heeft. Biologische wapens zijn er niks bij. Jongens, jongens, moet je nou eens horen. Ik ben net gebeld over mijn fotoreportage. De kat als zenmeester, weet je wel. Ze hebben de foto's in de etalage gezien. En ze willen langskomen. oh ik voel het aan mijn water. Dit wordt mijn grote doorbraak. Denk je? Tuurlijk. Zeg, wat heb jij toch, pa? Hebben jullie met je? Nee, nee. Nee, die zie ik niet meer. Hé? Wat is dat? Nou, pa, dat heb je toch niet voor mij gedaan? Nee, toch trouwens weet je wat het is? Ik ben je moeder zo gewend... Daar komt niemand ooit meer overheen. Het is net als bij de vijfde Beatle. Oh, pa. Wow. Nou ja, kan je toch nog gewoon een hatten jagen op de computer. Punt. NL. zo <lacht> oh, dat was de laatste speubus. Als er nog eentje leeft, dan eet ik me hoed op. Nou, meestal is het afgelopen hoor. Die poes denkt dat je naar de blaast. Daar ding dingen doodsbang. Nou, oh, Dat is dan mooi, twee vliegen in één klap. Weet je, ik ben maar blij dat wij nooit kinderen hebben gekregen. Akki, ik geef je 12,50 voor je abonnement. Laatste bot, eenmaal, andere maal. Ja? Vukkig. Oké. Okay. Haha, <lacht> Tante Ali. Oh, de zus hebben. De mensen van de galerie. Of misschien zelfs al van het Rijks. Lekkie. Tegen wie heeft zet? het? Hé, hey, hé, hey, hier blijven poes. Flekkie, ik heb je zo gemist. Eh, uh, sorry, maar dit is mijn poes. Nou, Toos. Eh, uh, sorry, maar dit is mijn model. Ik verwacht elk moment mensen. Ik ben er net over gebeld. Dat telefoontje van daarnet? Ja. Dat was mijn moeder. Die had Flekkies foto's gezien in de etalage. Ik ben er al een week kwijt. Oh. hè oh. ja, Flekkie? Toos! Oh. De poes heet Flekkie. <laughs> Ze is van de klein meisje... En zij heeft alle moed. moeder. Ja, maar ik vind nu dus dat alles weer op zijn zit. Wat ik het mooiste vind aan poezen... Hè? Weet je waarom ik zo van poezen hou? Ze zitten niet op internet. En ze zeuren niet over FC Twente. Of over het Rijksmuseum. En het allerbeste is nog wel... Ze hebben niet de hele tijd overal meningkies over... In de fouten rij sta, mijn vriendin haar mond voorbij praat en de buurman oefent zijn pianospel. Als mijn man weer in de kroeg hangt, of ik bij de visboer bot vang, en het leven gaat me soms te snel. Als een fiets over me heen scheurt, me dan kilometers meesleurt en de thuiszorg stuurt me een verpleegsters dan verwens ik alle mensen, vraag asiel aan bij mijn poes. En ik aai maar, ik aai maar, ik aai maar en ik aai. Want poesen praten niet terug. Je aait ze zacht over uw rug. Ze spinnen zoet, alles komt goed. Dat bemint je, wat je ook doet. Als mijn stoelgang stopt met doorgaan, of als alles stopt met doorslaan. Vaak nog eerder in mijn hoofd dan in de kast, als toeristen in de weg staan. vragen mevrouw, weet u Rembrandts voornaam? op mijn stoepje heeft geplaatst Als ze tijdens autoritten aan mijn achterbumper klitten. Wat ik dan bedenk is lang niet altijd vrij. Dan verwens ik alle mensen vraag asiel aan bij m'n poes. En ik aai maar, ik aai maar, ik aai maar en ik aai. Want... Ze praten niet terug, je aait ze zacht over de rug. Ze spinnen zoet, alles komt goed. En kat bemint je wat je ook doet. Ja, ik weet het, het is saai, maar soms verlang ik zo naar maar, Dus ik graai maar naar de de boos. Ja, jij praat niet terug, hè? Nee. Kom eens hier. Oh, ja, dat is lekker, hè? Oh, oh. oh zoet ik het toch. Een kat per mientje, laat je ook toe. De afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjebetzaken.karo.nl. Maar ook als podcast. <laughs> nee.